Journaal. De commandant van de Nederlandse marine heeft in China gepraat over samenwerking. Vice-admiraal Bosboom besprak met name het idee om samen in de Golf van Aden schepen met voedselhulp te begeleiden. Die schepen worden regelmatig door Somalische piraten aangevallen. China wil net als Nederland dat het gebied voor de Somalische kust veiliger wordt. De Nederlandse marine denkt bij samenwerking ook aan het uitwisselen van bemanningsleden. De Chinese marine heeft positief gereageerd, zei vice-admiraal Bosboom na terugkeer in Nederland. In Noord-Laren is een uur geleden de ijsbaan geopend. Het is voor het eerst dat de natuurijsbaan in het noorden van Drenthe zo vroeg in het seizoen open is. Noord-Laren wil morgenavond of dinsdag al de eerste marathon op natuurijs houden. Daarvoor moet het ijs drie centimeter dik zijn en de verwachting is dat dat gaat lukken. Inmiddels wordt ook in de Sterker-polder bij Leeuwarden geschaatst, maar daar is het ijs nog onbetrouwbaar omdat het de komende dagen blijft vriezen, heeft het Friese waterschap de gemalen stilgelegd. Daardoor is de kans groot dat deze week ook elders in Friesland kan worden geschaatst. Supporters van ADO Den Haag hebben vanochtend actie gevoerd op de A13. Ze sloten de snelweg af in de richting van Rotterdam. Tientallen supporters zetten hun auto stil bij Delft en rolden een spandoek uit. De ME haalde de supporters van de weg. Tien mensen werden gearresteerd, onder meer voor rijden onder invloed, verboden wapenbezit en het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De ADO-fans hielden hun actie omdat ze niet welkom zijn in de Kuip, waar hun club vanmiddag tegen Feyenoord speelt. Het weer...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 Dat we hier mogen spelen. En dan uh, moeten we afsluiten met een dikke, dikke hello. Hallo, hello. hello. Gooide route in het eten vandaag. Uh, bijna bij de wedstrijd uh, Bloemendaal HDM. Straks over een minuut of drie, vier. Uh, dan gaan we in ieder geval kijken. wat dat uh, oplevert. Uh, daar op het uh, Zomerzorgerlaan. En dan horen we natuurlijk van Frits Reken. Uh, hoe die wedstrijd uh, aan het uh, verlopen is. Daarna gaan we in ieder geval kijken. wat uh, de 100. wat zeg ik. 250.000 bezoeker. gebracht heeft bij uh, het Juttersmuseum. Tenminste, uh, er was gisteren sprake van. En dat was ook inderdaad het geval. dat er de 250.000ste bezoeker. de deur zou passeren van het Juttersmuseum. En dat is ook gebeurd. Gisteren burgemeester erbij. en natuurlijk de voorzitter. van het stichtingsbestuur van het Juttersmuseum. Gerard Verstegen. met deze mensen had ik een gesprek. en natuurlijk ook met het feestvarken. dat de 250.000ste bezoeker was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 was doe maar met uh, La Jenny. Ja, nou ja, we gaan eens even kijken hoe het uh, toch uh, staat uh, met die wedstrijden tussen de hockeyhieren van Bloemendaal tegen HDM. En uh, Frits uh, Reek, goedemiddag. Goedemiddag ja. Ja, want uh, er is nog natuurlijk wel het een en ander gebeurd de afgelopen twee weken. Je maakte toen al melding bij de wedstrijd uh, tegen Den Bos. dacht ik. Uh, dat uh, Max Kaldas, uh, ja, die zou uh, toch misschien wel uh, de bondscoach kunnen worden bij de dames. Inmiddels is dat ook geschied. Ja, dat is een... Uh...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 Want uh, gisteren uh, is er Een uh, Judoka Claudia Zwiers zal, voor de 13de nationale, zal geen dertiende nationale titel gaan veroveren. De Hamersen bereikten bij de Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam niet de finale van de klasse boven 78 kilogram. Vloor in uh, de halve eindstrijd van Gerdien Kupers.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 So Dat was, ga dan met uh, No Way Back. Uh, we gaan eerst even naar gisteren, want gisteren was het uh, zover. Dit Juttersmuseum uh, kon zijn 250.000 bezoeker registreren en dat gebeurde dus ook. En met die 250.000 bezoeker daar had ik een kort gesprek mee. Bas is de 250.000 bezoeker van dit Juttersmuseum. Je hebt nou een uh, kistje, Jan. Weet je wel wat erin zit? Um, ja. Wat zit erin? Cake. Ja, dat zijn chocoladermonten volgens mij en pepernoten. Pepernoten. Maar uh, Sinterklaas was vorige week al geweest. Ja. Uh, je hoeft, uh, ga je nog uh, straks het strand op om te kijken of hij nog meer achtergelaten heeft? Ja. Vind je het leuk om hier uh, te zijn? Ja. Wat, uh, wat, uh, wat vind je er leuk aan aan het er mm, nou, we, we staan gewoon helemaal. En dat vind ik leuk aan. Vind je het ook leuk om gewoon over het strand te lopen? Om dingen te vinden? Ja, dat vind ik ook wel leuk. En nu? Ga je met dat kistje dat ga je met je vriendjes delen? Of hou je het lekker voor jezelf? Nou, ik ga het dankjewel met mijn vriendjes delen. Nou, dankjewel Bas. Ja. Doei. pink champagne on ice and she said we are all just prisoners here of our own device and in the master's chambers they're gathered for their feast they stab it with their stealing knives, but they just can't Oh, dat was Hotel California. Maar wat blijkt nou, uh, is er hier iemand gisteren geweest, die is mijn volg geweest. En die ja. naam heet A.J. Vos. Nou ja, goed, het maakt niet uit. Uh, in ieder geval, wij dragen dat nummer gewoon een warm hart toe. Uh, en waarom dragen wij dat nummer een warm hart toe? Dat komt gewoon om het feit dat dit nummer dus uh, nummer 1 staat in de top 100. Of top 2000. Ik zit altijd maar met die flauwe oude naam. Top 2000 voor het komende jaar. In 5 minuten voor 12 op 31 december wordt hij wordt gedraaid bij de mensen van Radio 2. Maar tot die tijd kan ik niet wachten, dus hebben we hem hier maar gedraaid. We gaan terug naar gisteren toen de 250.000ste bezoeker de deur passeerde van het Juttersmuseum. Ja, en toen stond burgemeester Meijer klaar met een taart. Wat heel erg leuk was gisteren. Samen met zijn vrouw kwam hij dus binnen. En uh, toen zei hij... Uh, ja, dat was wel leuk. Dat vind ik dan weer heel leuk om te vertellen. Dan kom ik op de man af en ik zeg... Gefeliciteerd met het feit dat u 249.999 bezoeken hebt. <lacht> maar meteen die hand uh, werd uh, ingeleverd. Maar ja, uh, het was natuurlijk een grapje. En dat begreep de goede man natuurlijk zelf ook wel. Uh, we gaan dus luisteren naar het gesprek wat ik uh, met de burgemeester Meijer had. De 250.000ste bezoeker is uh, hier in het uh, Juttesmuseum. En dan komt u op een vrije zaterdagmiddag fijn naar beneden hobbelen. En uh, ja, dan, uh, dan is dat weer iets bijzonders. Een mijlpaal weer in Zandvoort. Ja, ik vind dat zeker een mijlpaal. Als je kijkt uh, wat het Juttesmuseum nu al in die tijd aan bezoekers heeft getrokken. En dat doen ze niet alleen door hun deur open te zetten, maar ze nodigen ook scholen en bedrijven en noem het maar op uit om met groepen hier te komen. Dat vind ik het knapper. Dus ze zijn heel toegankelijk en proberen juist voor diegenen die dat willen ook een mooi programma te organiseren. En je zag net dat Bas binnenkwam met een verjaardagsfeestje. Ze staan er helemaal aangekleed. Ja, de, de luisteraars thuis zien het niet, maar ze zijn helemaal ingepakt vanwege de kou om straks het strand op te gaan en te gaan jutteren. En het is hier gelijk een bedrijvigheid als ik zo rondkijk. Heeft het ook een educatief karakter dit? Ja, volgens mij wel. Als ik kijk hoe die jongens hier nu gelijk al overal heen gaan... en het aanraken en ontdekken wat daar ligt... dan denk ik van dat is de mooiste leerschool in combinatie met als je straks het strand oploopt... en daar gewoon dingen gaat pakken van het strand en zoeken van waar gaat dat dan op. Doet u dat zelf ook nog wel eens? Zo'n zo een beetje op een verdwaalde zaterdagmiddag een beetje rondlopen... ergens op het strand met de wind door de, door de haar heen? Ja, dat, ik dacht even dat u ging van wat spullen pakken. Nee, dat, ja, ik pak wel eens een mooi stuk hout en mee naar huis... Maar vanochtend heb ik ook lekker met de hond om een uur of half negen op het strand gelopen. En dan tref je alleen maar af en toe een andere hond en nog wat hardlopers aan. En dan Vanochtend was het, ik liep ik richting Noordwijk en er kwam langzaam een beetje grijze lucht en er kwam de sneeuw eraan zetten. En dan stonden als je om bij de duin de kuststreep omhoog keek, stonden twee herten precies bovenin. Prachtig, daar word je even stil van. Zijn dat dan misschien ook een beetje de pareltjes zeg maar in... Uh... ...in Zandvoort om hier te mogen wonen? Ja, dat, dat, dat hoort daar denk ik bij. Het is toch uh, uniek bijna. Nou, ik liep daar met iemand anders en uh, die, die zag een reebok een daar staan... ...en dan zie je dat silhouet zo bovenop die kuststreep. Nou, dat is echt prachtig om te zien. En dat, dat, is, dat is natuur in evenwicht, denk ik dan. Daar hoort dit dan eigenlijk ook een beetje bij als aanvulling op van dat we zuinig moeten zijn met wat we hebben, dan Ja, da daar hoort dit bij. Dit laat zien uh, wat de balans van de zee is, zeg ik altijd maar. Dus dat is uh, troep en mooie dingen. Dat is echt een mooie combinatie daarvan. En dan loop je daar in uh, midden in de natuur, want dat is het strand natuurlijk in het voor-, het najaar en de winter. En dan zie je die balans daar ontstaan. Nou, gewoon prachtig. En, en nu de 250000 is uh, binnen. Ja. Uh, nou, dat gaat wel door, denk ik. Ja, ik denk als we in dit tempo doorgaan dan... Euh, nou, misschien voordat ik in zes jaar burgemeester ben dat we op 300.000 zitten. Dus dat kost de gemeente nog een taart. Uh, en u als, uh, als, als burgemeester u kijkt natuurlijk ook naar die vrijwilligers die dit allemaal doen. Want het gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Ja, ja dat, dat is de drijvende kracht van heel veel activiteit in Zandvoort. En zo ook met het Museum. Dit soort dingen, als je het bijhouden en het vooral vertellen en meenemen van ouderen en jongeren in wat hier leeft aan de zee... Ja, daar heb je mensen voor nodig. Dat zijn de dragende krachten achter alles wat wij hier doen. Dus vandaar ook dat wij als gemeente altijd zeggen, nou dan nemen we iets mee. En dat vaak is dat een leuke taart met een foto erop. Of iets anders waar, waarmee je een beetje wilt materialiseren die dank die je daarvoor hebt, voor die inzet. Goed, ik dank u weer. Graag gedaan. Oh, oh, oh. Ja, nee, ik moet toch wel iets uh, klaar hebben staan. en Dat had ik nog niet. Er staat wel alleen een trekje 1. Ja, maar dat, ik, dat is een beetje de meest uh, simpele manier uh, van doen. Dat doen we dus niet. Want ik had iets heel erg uh, leuks uh, in gedachten. Uh, dat is trekje 6. En trekje 6, ja, dat is voor, uh, voornamelijk voor de dames onder ons... ...is dit wel misschien heel interessant... Tina Turner heeft het uh, ooit opgenomen met Barry White. Dat is de single versie. Maar op het album staat de versie met Antonio Banderas. Hier is In Your Wildest Dreams. Arrived at the place where they open the hearts and feel Ja, zo werkt dat hier bij CFM. Dan ga je op een gegeven moment toch ook een beetje de dames thuis een beetje plezier doen. Terwijl ik nu ineens voor mijn schermen iets krijg van een, een, een geluidsbestand. Want ja, het is weer een beetje te zacht opgenomen vandaag, gisteren. Dus ja, uh, wat zei je, Mo? Wat, wat wil je <laughs> Nee, hem laat, maar, laat hem zitten. <laughs> nou ja, ik wil nu wel zo direct even zien hoe jij dat doet. Dus uh, goed, dat, uh, dat zo. Maar uh, ik ga ook eerst even kijken hoe laat het is. Want uh, voordat ik dat weet... Uh, kijk, het is nu vijf minuten voor vier. Dan gaan we dus niet nog eens een interview doen van uh, het Juttersmuseum van gisteren. Nee, dat uh, bewaren we even tot na het nieuws van uh, vier uur. Want we hebben nog een uur en we hebben nu ook nog uh, een nummer klaarstaan van uh, Pearl Jam. En dat doet dus 3,5 minuten. En dan heb ik nog anderhalve minuten wat ik nog even vol moet praten. Straks in het uh, volgende uur uh, gaan we natuurlijk uh, terug naar uh, het uh, hockey van Bloemendaal. Want Bloemendaal staat voor met de 3-0. Tenminste dat was de tussenstand. Op dit moment uh, speelt zich de tweede helft af. Op een achteraf veldje bijna bij Caprera. Daar, uh, daar zit Frits wat. nou dat, uh, Dan moet hij met een hele lange telefoonlijn. Dat hebben we maar niet uh, gedaan. Dus dat, uh, dat doen we dus niet. Uh, hij is dus nu gewoon aan het kijken. Straks om kwart over vier zullen we horen wat de einduitslag is. En dan horen we tegelijkertijd of Oranje Zwart... een van de, de grootste tegenstrevers van Bloemendaal... punten heeft laten liggen. Want dat zou uh, wel erg uh, goed uitkomen voor de Bloemendaalers. En dan zouden ze zomaar ineens op nummer 1 staan uh, met de winterstop. En dat is altijd prettig voor de, voor de, ja, voor de um, play-offs. Want uh, als de play-offs spelen... dan heeft degene die als eerste uh, eindigt de beste papieren om te kiezen... van uh, ja, wanneer is de laatste wedstrijd. En dat is natuurlijk in de regel gewoon op eigen terrein. Kijk, dat is de reden waarom je dan als eerste wil eindigen in zo'n competitie. Uh, dat uh, is uh, voor, uh, voor straks. Dan uh, hebben we ook nog... Het uh, gesprek uh, wat ik opgenomen had uh, met Ed van Wonderen. Hij is uh, degene geweest die de verkoopdag bij de protestants-christelijke kerken heeft uh, georganiseerd. Dus dat allemaal straks in het volgende uur. Nou, dan heb ik alles uh, gekletst zoals ik het uh, zou moeten kletsen. En kan ik nu gewoon weer ademhalen. En laat dat nummer no, dan no, no, no, net erover gaan. Just Breathe van Pearl Jam.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 Some folks just have one, yeah. Others they got none. Oh, oh. Stay with me, yeah. Oh, let's just breathe. This time, my sins never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with